Liselot Thomas met het NOS-journaal. De KLM krijgt van de overheid een steunpakket van 3,4 miljard euro. Op een persconferentie zei minister Hoekstra van Financiën dat het gaat om een lening van 1 miljard euro en 2,4 miljard als garantie voor commerciële leningen. Er staat tegenover dat het aantal nachtvluchten op Schiphol omlaag moet. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur sprak van een vermindering met 20% tot maximaal 25.000 nachtvluchten per jaar. Het kabinet eist ook dat de kosten van KLM met 15% dalen en de uitstoot van CO2 moet in 2030 de helft lager zijn dan in 2005. KLM-topman Elbers omschrijft het steunpakket als een positieve en tegelijkertijd een moeilijke boodschap. Er zullen veel banen verdwijnen bij KLM, maar hoeveel is volgens Elbers nog niet duidelijk. De eerste contouren van de personele gevolgen moeten eind volgende maand duidelijk worden, zei hij in het Radio 1-journaal. Voor de tweede nacht op rij is de politie in Londen slaags geraakt met bezoekers van een illegaal straatfeest. Agenten kregen van alles naar hun hoofd gegooid toen ze een einde wilden maken aan een muziekfeest in de wijk Notting Hill, waarvoor er geen vergunning was verleend. Niemand raakte gewond en de feestvierders verspreidden zich snel. Gisteren greep de politie al in bij een groter straatfeest in de wijk Brixton en daarbij braken gevechten uit en raakten 22 politiemensen gewond. De coronacrisis bepaalt nog altijd sterk hoeveel geld er wordt uitgegeven en waaraan. Uit cijfers van ING over pintransacties blijkt dat Nederlanders in de afgelopen weken 10% minder aankopen deden dan in dezelfde periode in de afgelopen twee jaar. Kort na de invoering van de coronamaatregelen was dat zelfs 35% minder.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zandvoort Zomerhit. Dit is de Zomer van ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Ik ben eigenlijk weg geweest uh, sinds gisteren 10 uur. Ja, ik ben gisteren tussendoor nog huis uh, geweest. Ik heb wel nog uh, even iets uh, met folders uh, weggedaan. boodschappen gehaald, ja, en toen kwam ik weer om tien uur terug. Dus het plastic zakje over uh, de plopkap zit er nog steeds omheen. Want ja, ik was gisteren toch de laatste die de, de pand uitgroen. En ik ben ook de eerste die hier mag beginnen. Dus uh, dan hoef je eigenlijk niet zo gek veel te doen in dat opzicht. Uh, summertime van uh, Brainbox was dat. Uh, um, dat uh, is meteen ook de opening van deze 26 juni. De dag dat uh, het coalitieakkoord uh, wordt bekendgemaakt van de vijf partijen. Gisteren had ik nog een uh, gesprek met uh, Erik van den Burg. Maar ik ben heel eerlijk... Het was min of meer een zette herhaling van afgelopen zaterdag. Dus uh, ik vond het ook niet uh, de moeite waard eigenlijk om uh, dat interview nog een keer uit te gaan zenden. Want het uh, was veelal het, uh, hetzelfde wat uh, Van den Burg uh, min of meer uh, besprak... met uh, collega Roy Dongen afgelopen zaterdag. Dus het, uh, ja, ik, ik, ik ga gewoon, ook, uh, gewoon even het boetekleed aan. Het was eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd wat ik had uh, gedaan. Dus ja, zo simpel. Is het acht minuten over tien... Wat gaan we wel doen? Half elf gaan we praten met uh, Jelmer. Want er is natuurlijk wel weer het nodige gebeurd. En ik neem aan dat het coalitieakkoord wel in de headlines overzicht voorbij gaat komen. Dus dat uh, straks om half elf. Uh, er is nog meer, uh, want uh, de, de provincie uh, heeft ook uh, weer eventjes van zich laten horen ten opzichte uh, in de richting van het circuit. Gaat over die asfaltblokken die nodig zijn om de tribunes daar uh, neer te zetten, de tijdelijke tribunes wel te verstaan, want als ik uh, zeg tribunes, dan denken de milieugroeperingen gaan er nou toch tribunes. Nee, Tijdelijke tribunes. En daar waren die asfaltblokken voor bedoeld. Uh, de een zegt dat, uh, dat die weggehaald worden. En de ander zegt, ja, maar ze zijn niet giftig. En uh, jullie hadden dat kunnen weten, want het stond in de vergunningaanvraag. Dat uh, was eigenlijk het, uh, het verhaal. Maar goed, uh, misschien dat uh, Jelmer daar uiteraard ook uh, nog op terug gaat komen. Dan in uh, uur twee hebben we nog uh, Mick Boskamp uh, erin zitten. Gisteren was hij op pad om een auto uit te proberen. Ik weet niet wat hij vandaag aan het doen is. Maar dat uh, horen we straks om half twaalf wel. Dan een uh, vrolijke cover uit de jaren 80, ooit is die op de uh, plaat gezet door Shocking Blue en Robbie van Leeuwen die lacht, want als ik deze draai gaat de kassa gewoon weer draaien van hem, want hij heeft dat nummer geschreven, Venus van Banana Rama. That's how we do. It. I reach for my 40 and I turn it up, designated driver, take the keys to my truck, hit the shop cause I'm faded, honeys in the streets say money are oh we made it, it feels so good in my hood tonight, the summertime starts, and the guys in Kanai, all the gangbangers forgot about the drive-by, you gotta get your groove on before you go get paid, so tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party. Oh, my God. Ever Since I was a lowercase g, but now I'm a big g. The girls think like I got your money, hundred-dollar bills, y'all. If you were from where I'm from, then you would know that I gotta get mine in a big black truck. You can get your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 Altijd moet hij er nog eventjes in zitten. Mantel Jordan. En uh, this is how we do it. Uh, 17 minuten over uh, 10. En uh, ja, we hebben natuurlijk uh, de muziek die vandaag uh, spreekt. Dit keer even geen Dance Classics. Ik denk dat het uh, ook wel eens even fijn is om uh, ook de andere muziek uh, wat, uh, wat meer uh, te laten horen. Zeker deze, want uh, die draai ik ook al uh, vrij regelmatig uh, in uh, dit uh, blok tussen 10 en 12. Nederlandse band uh, Country out of the blue. Hier is Stevie May Robin. Laying at our feet, but suddenly you hit the red ache. Little did I know you may. Genoeg is genoeg en dat weet je, ontkennen Zeker dat het zo niet langer gaat Was er. Meis heet ze uh, als haar gaat om de muzikantennaam. Maar in het echt heet ze gewoon Ayesha de Groot. Dus dat uh, is de dame achter Meis. Uh, haar wens ooit is nog uh, de bedoeling dat zij een EP op vinyl wil uitbrengen. Maar daar heeft ze natuurlijk wel de nodige centjes uh, nodig. Omdat de, uh, die droom eigenlijk een beetje te kunnen verwezenlijken. Dat is uh, een beetje het uh, verhaal erachter. Dit was een van de singles uh, die ze uh, heeft uh, uitgegeven. Ja, wij zijn in een gelukkige omstandigheden... dat we hem nog gewoon even voor de heppen hier hebben om te kunnen draaien. Want dat uh, is uh, de moeilijkheid. Uh, Spotify. En er zijn hier richtlijnen dat wij Spotify hier niet mogen gebruiken. Dus dat uh, zit er achter. Dus we moeten wel op een een of andere manier... een beetje heel erg gekunsteld uh, bezig zijn met dit soort uh, dingen. Uh, we hebben nog één nummer. En dan uh, gaan we jammer er eens even weer uh, bij halen. En... Feestjes zijn altijd leuk, zeker als je gaat dansen op het plafond. Ik denk dat alleen de bovenburen er niet zo erg blij mee zijn. Lionel Richie uit de jaren 80 met Dancing on the Ceiling. Ik denk dat ze er heel wat trucken voor hebben uitgehaald om de clip tot stand te brengen. Dat is met een, een of andere ronddraaiende kubus een beetje geweest. Met één kant dus helemaal open. Zodat de camera daar ja, de, de, de getrukte opname kon maken. Zodat het net leek alsof Lionel Richie en zijn vrienden op dat plafond stonden te dansen. Maar dat was dus natuurlijk niet echt. Want met de zwaartekracht valt niet te spotten, dus uh, het was heel erg leuk geprobeerd. Maar goed, je moet maar zelf uh, kijken. Misschien dat er ergens een een of andere film op YouTube uh, is op de making-of van de, dit fijne clipje. Um, we gaan even uh, ja, het, uh, het nieuws doornemen. Jelmer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, dat, uh, dat dansen op uh, het plafond, dat, uh, dat is jou ook uh, niet uh, bevallen, denk ik. Of uh, wel? <laughs> Ja, nee, inderdaad. <laughs> ja. Uh, goed, zullen we het over het nieuws hebben? Ja, zeker. Ja. Ik, heb, uh, ik heb weer uh, genoeg uh, klaarstaan. Dus, uh, mm -hmm. Vertel, uh, brand te los. Te beginnen, om, om te beginnen dat uh, donderdagmorgen de coalitiepartijen VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid en Gemeente Belangen Zandvoort het coalitieakkoord hebben ondertekend. Mm -hmm. Met dit akkoord met als titel Zandvoort samen sterk door de crisis uh, wordt de resterende bestuursperiode tot en met 2022 ingezet om inwoners, ondernemers en instellingen bij te staan uh, die, de coronacrisis, uh, uh, die door de coronacrisis zijn getroffen. En dat uh, omvat natuurlijk een uh, groot uh, aantal mensen. Aha. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in het dorp waardoor Zandvoort sterk uit het, de crisis uh, moet komen met oog op duurzame ontwikkelingen. Het coalitieakkoord is een aanvulling op het raadsprogramma van uh, 2018 2022. Uh -huh. En wordt dan ook aangegrepen om Zandvoort uh, uh, ja, zo goed mogelijk door deze economische, maar misschien ook wel sociale crisis heen te helpen. Maar tegelijkertijd uh, de duurzaming niet uit het oog te verliezen. Er wordt zo uh, 10 miljoen euro in een coronafonds gestort. En daarvan gaat uh, 3 miljoen euro naar financiële ondersteuning voor inwoners, ondernemers en instellingen... die moeite hebben het hoofd boven water te houden in deze tijd. Uh, de coalitiepartijen hebben afs afspraken gemaakt om versneld te kunnen verduurzamen. Ruim 5 miljoen euro wordt hiervoor ingezet in de vorm van een duurzaamheidsfonds. De helft hiervan wordt besteed aan leningen en of investeringen voor duurzaamheidsdoeleinden... Waarbij de, op, uh, waar de opbrengsten uh, uiteindelijk terugvloeien in het front, fonds... en hiermee weer opnieuw ingezet kunnen worden. Uh -huh. uh, en als laatste wordt ook het parkeerbeleid enkele, uh, van enkele aanscherpingen voorzien... ten opzichte van het raadsprogramma van de afgelopen uh, twee jaar. Uh -huh. Het uitgangspunt daarbij is dat parkeren voor inwoners en ondernemers... van Zandvoort gratis is of hooguit kostendekkend. Dus... Uh, tot zover over dat coalitieakkoord. Ja. Um, dan het volgende, namelijk dat de uh, provincie Noord-Holland uh, het sucrisant wordt oproept of een dringende verzoek doet om een strook met asfaltblokken te verwijderen. Ook wil de provincie dat het duim weer wordt hersteld. De asfaltblokken blokken zijn nodig geweest als ondergrond om tijdelijke tribunes neer te zetten voor de Dutch Grand Prix. De provincie zegt dat het erop lijkt dat er geen ontheffingen zijn geweest om het asfalt in de duinen te storten. In mei heeft een woordvoerder van het circuit Zandvoort nog laten weten dat de provincie op de hoogte is geweest... dat de asfalt laag als ondergrond dient voor tijdelijke tribunes. Huh? Het Zandvoort, het circuit heeft in mei een schriftelijke verklaring gegeven... waarin wordt gemeld dat er sensationele berichten dat in de materialen gif of zelfs kankerverwekkende stoffen zitten... ...gewoon feitelijk onjuist zijn en daarnaast ook onterechte beschuldigingen. Uh, volgens het circuit Zandvoort zijn alle betrokken overheden op de hoogte... ...en zij zijn in het bezit van aangeleverde rapportages... ...waaruit blijkt dat er geen schadelijke stoffen in de halverharding zitten... En als, uh, ...en als binnen de geldende normeringen blijft van de wet van bodemkwaliteit... ...en bijbehorende rapportages en ook uh, de keuringen die uh, het asfalt heeft moeten ondergaan... Dus volgens het circuit Zandvoort hebben ook Nederlandse bouwbedrijven de plicht om dit allemaal vooraf te onderzoeken. En dat is volgens hen allemaal uh, juist verlopen. Ook de algemeen directeur van het circuit, Robert van Overdijk, reageert nogal vrij nuchter over de ophef. Hij zegt het volste vertrouwen hebben in, uh, uh, in, het, in het beleid van het circuit en de samenwerking met de overheid. En die er de komende tijd uh, best wel goed uit gaan komen samen. Ja, uh, het was uh, denk ik, als ik het zo uh, lees, hoor en weet ik allemaal wat, uh, een storm in een glas water. Tenminste, dat wordt uh, gesuggereerd. Ja. ja. Ja, nee. Inderdaad, want er was natuurlijk ook al eerder, um, uh, was uh, werd dit ook al aangehaald en nu komt de provincie eigenlijk weer met een so soortgelijk verzoek. Ja. Uh, alleen noemen ze daar dan niet bij dat. Uh, dat de asfalt inderdaad giftig kan zijn maar dat het schade aanbrengt uh, dat houden ze nog steeds uh, vast maar... Ja, oké, okay, oké okay. uh, Goed, uh, uh, meer dat, Ja, dan gaan we even naar de Zandvoortse Laan want gistermiddag is daar een man aangereden op een elektrische fiets hmm? donderdagmiddag is hij daarbij gewond geraakt en dat hij werd aangereden door een bestuurder van een klein uh, bezorgbusje uh, de man reed op het fietspad langs de Zandvoortse toen hij, hij rond 4 uur uh, het helemaal misging een bestuurder van een maaltijdservice sloeg af naar de Herman Heijermansweg, dat is de straat bij de huis in de duinen, en zag de man over, de, over het hoofd. Omstanders boden direct hulp in afwachting op de ambulance dienst. Medewerkers van het bejaardentehuis hebben een, een parasol opgezet zodat het slachtoffer niet in de hitte zat, zolang de ambulance dienst er nog niet was. Dus er is alle zorg voor afgegeven. Het slachtoffer heeft, is vervolgens door de ambulance dienst opgevangen en nagekeken. Hij hield aan zijn ongeval letsel over... maar hoefde uh, na de eerste zorg ter plaatse niet mee naar het ziekenhuis. Een getuige heeft de twee elektrische fietsen teruggebracht... naar de verhuur in het centrum van Zandvoort. Hm. Um, even kijken. Dan nog een opmerkelijk... Uh, nou opmerkelijk uh, een uh, opvallend nieuwsbericht uh, om te vertellen. Namelijk dat op het circuit van Zandvoort dit jaar zoals bekend geen Formule 1 auto's zijn te bewonderen, maar er wordt alsnog een sportevenement gehouden op het gloednieuwe asfalt mm. uh, dat, dat is nou, wordt namelijk georganiseerd door de schaatsbond uh, de schaatsbond, uh, zij hebben namelijk besloten om de Nederlandse kampioenschappen uh, inlineskaten op het autocircuit te houden mm. En dat is dan daarmee uh, meteen de eerste keer dat de KNSB een officiële skielerwedstrijd houdt op een autocircuit. Ja. Dus, een, uh, dus een primeur op het zandvoort-circuit binnenkort. Ja. Het circuit uh, wordt, werd compleet gerenoveerd natuurlijk uh, voor de terugkeer van de Formule 1 in Nederland. Ja. Maar vanwege de Grand Prix die niet doorging vanwege uh, ja, het virus. <laughs> en daarmee het jaar is uitgesteld, maar dat betekent uh, dus... Wel dat, uh, dat de KNSB nu uh, heeft besloten om uh, dat op onze knie te gaan organiseren. Dus uh, dat komt er dit jaar nog aan. Toch nog een uh, evenement. Oké. Okay. Goed. En dan uh, als, als afsluiter, uh, dat is eigenlijk gewoon even uh, een update voor morgenochtend. Want dan is uh, natuurlijk weer een nieuw programma Goedemorgen Zandvoort. Mm -hmm. En daar zitten een aantal interessante gasten bij. Ja. Ik zal maar gewoon even het programma even doornemen. Ja. Uh, Pieter van Swieten van de nieuwe stroopwagelwinkel in Zandvoort komt mm -hmm. langs aan ja. het begin van de uitzending. Ja. Uh, ook is uh, er veel politiek uh, in de rest van de uitzending. Bijvoorbeeld, Karim El Kabali praat over de verklaring van GroenLinks uh, met betrekking tot uh, ja, het amendement van de toegangsweg en hun reactie daarop. Daar mm -hmm. hebben ze een verklaring op gegeven. En de, daar wordt meer over uitgelegd. Jo Berensen uh, houdt zijn afscheidsinterview. Een terugblik met de wethouder uh, die toch jarenlang de dienst uitmaakte hier in Zandvoort. En uh, een korte, uh, inderdaad een terugblik, maar ook met het oog op de toekomst. Dan in het tweede uur hebben we uh, drie uh, uh, fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Martijn Hendricks, Maaike Koper en Kees Mettes van de VVD, PvdA en CDA. Uh, zij gaan praten over uh, hun rol in de coalitie en hoe het er de komende tijd uh, wat hun inzet is uh, vanuit hun partij. En hoe ze de samenwerking zo goed mogelijk in stand kunnen houden. Uh -huh. uh, het programma wordt uh, morgen gepresenteerd door Ben Sonneveld. Yeah. Dus uh, dat is ook even goed om te weten en is te beluisteren tussen 11 en 1 op dezelfde zender als dat u mij nu hoort. Ja, ja, ja, <grij asteroid> ja, ja lijkt mij ook. <laughs> ja, inderdaad. Het <ja> <stad> is, is, is goed dat je dat uh, toevoegt. Uh, ja. uh, bovendien, het uh, eerste uur is het uh, Goede en de tweede uur is het Goede hè? Dus... De Presentatoren ja. die ja, willen daar weinig. nog wel eens in verwarren. Want dan gaan ze gewoon tweede uur door. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, ja dan kunnen die mensen ook. Ze zitten zo vast in dat stramien tussen 10 en 12. Dat ze dan op een gegeven moment. Ja, goedemorgen. En dan is het 12 uur geweest. Nee, het is goedemiddag, ja. Dat is al echt een maand is dat al gebeurd. Maar goed, uh, het is het enige programma wat, uh, wat eigenlijk twee namen heeft, uh, binnen uh, binnen een thuisblok van twee uur. Maar goed, uh, Jammer, dankjewel. Uh, horen wij jou ja. de komende week weer uh, hier op een Vrijdag? Uh, ja, dat klopt. Volgende week uh, mag ik zelf en live zelf doen. Of ik weet niet hoe het ondertussen heet. Maar... Nou ja, voor Zandvoort en de regio heet het, het uh, inmiddels nu. Oh, okay. ja, ja. Dus dat is eigenlijk... Uh, zo heet het nu. Maar uh, dit is een beetje door en voortgevloeid uit uh, dat uh, programma... wat we ooit uh, tussen 10 en 12 uh, per april zijn begonnen. Destijds. Ja. Ja, ja oké. Okay. Goed, dankjewel. Tot, tot volgende week. Ja, is goed. En uh, ja, uh, tot volgende week dan op deze plek. Okay. Doch, uh, Dat was uh, Jelmer Want uh, dan zit er toch, uh, zit er toch een, uh, een koper op, op deze plek Of staat hij op deze plek Dat is uh, eigenlijk uh, een beetje de grap erachter Steenglas Glas Is dit uh, van uh, niemand minder Dan Joel Gursharan Niemand minder Nou ja, je moet het maar weten uh, Maar ze maakt wel hele leuke muziek En bijzondere muziek Met Indiaanse invloeden nou, Dat hoor je al zelf al Doei. Behind the mountains of the moon Behind the teardrops of the ages The teardrops in my week te horen. Joey Vriend met uh, de single Dare For You komt bij het uh, label King Forward Records. Uh, ik kan je in ieder geval verklappen dat ook er een nieuwe single aan uh, zit te komen. Die wordt hier uh, live vertolkt. Uh, dat gebeurt op donderdagavond 9 juli. Dat is Ro Halfheid van Holst. Die heeft ook een single uitgebracht bij dat label. En Ro komt ook weer eens sinds lange tijd weer eens langs. Maar dit Joey Vriend zal ongetwijfeld ook nog wel een keer gaan komen. Als we alles in de anderhalve meter protocol terug gaan brengen. Dancing Barefoot. Daar zijn wat uitvoeringen van. Maar het origineel is toch echt van Patti Smith uit de jaren zeventig. Songwriters in de wereld die er rondlopen één, Ook van de, de betere dames songwriters in de wereld. Perry Smit met Dancing Barefoot. Ik heb nog, uh, nou, denk nog zo'n zes minuten te gaan. En uh, dan denk ik van ja, kan ik wel twee uh, nummers van uh, drie minuten waarvan ik er één moet af uh, gaan kappen. En daar ben ik niet zo van. Dus moet ik even zoeken in het arsenaal aan werkjes van... heb ik dan nog iets klaarstaan wat zes minuten en iets meer is het dan zes minuten? Jazeker. Die band die komt uit Volendam. hebben in 2012 hun eerste album uitgebracht. Daar zit ook een randje aan met een muzikant die helemaal aan het begin hebt gehoord. Namelijk Jan Akkerman van Brainbox. Die had daar nog wel wat over te vertellen over dat album. Actors and Liars heette dat album van Alaska. Hij noemde het magisch. En een van die magische nummers die hierop staan is uh, toch wel uh, deze. En uh, die ga je horen tot aan het nieuws van 11 uur. Het nummer Never Cry Wolf van Alaska.